Toen besluit het weer. Droog en vrij zonnig. Het is ongeveer 22 graden. Morgen iets warmer en eerst zonnig. Maar later op de dag bewolkt. Mogelijk wat regen. En het gaat morgen ook flink waaien. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Amersfoort twee kilometer file door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht en je hebt ongeveer 10 minuten vertraging.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 A graça, a beleza, o chá. Abençoado por Deus E bonito por natureza Feverei, feverei Tem carnaval, tem carnaval Tenho um fusca e um violão Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa Moro num país tropical Abençoado por Deus e vindo por natureza, feverei, feverei, fevere, tem carnaval, tem carnaval, tenho um fusca um violão. Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Some baby, sambaby, some posso não ser um band líder. Pois é.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 Ik ben carnaval. Ik ben een ik violão. Sou Flamengo, tem uma een chamada Teresa. Ik ben Flamengo, ik heb een chamada Teresa. Ik ben Flamengo, ik e não een de ninguém. ben em cinco Ik ben een fus, ik tem. 6 augustus 2016, Heel een hele middag, Zandvoort. En welkom bij Zandvoort op zaterdag, wat een swingend begin hè. Ja, we zijn nu helemaal klaar voor Jazz Behind the Bits... en natuurlijk voor de Olympische Spelen in Brazilië. You de País Tropical, zo aan het begin van deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. 6 over 2, albert -Jan, goedemiddag, luisteraars, goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars en kijkers. Ja, ja, de, de webcams in de studio doen het weer...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 ZANG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 was me and not you, I was misled by the player in me, I didn't know I was falling Tijd van de jaren 80 werd heel veel, uh, werden van heel veel platen maxi singles gemaakt. Ja, die duurden dan uh, ruim zes minuten. En ik kreeg je gewoon een uh, stukje zoals dit. Hè? Gewoon, er gebeurde er eigenlijk helemaal niks in de plaats. Je de windjammer en tossing en turning. 17 over 2, We gaan uh, aandacht besteden aan het uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Afgelopen week zijn er diverse vernielingen aangericht bij een sportvereniging in Zandvoort Noord aan de Duintjesveldweg.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 of the of the drums go Go on tell your little boy freeze you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 We houden nu de komende drie uur op de hoogte van de ontwikkelingen. Ik vind het wel een mooie ja. chromo en co. Chromo. En <laughs> ja, co. heel goed. Dat allemaal vandaag in uh, Rio de Janeiro. I go to Rio. When my baby, when my baby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 En morgen uiteraard weer meer weer bij CFM Zandvoort op zondag. eveneens om half drie. Nu door met de muziek. Uitsneedparades is hier Dua Lipa en Be the One. I save them up, I save them up, I save them up. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone.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 I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so tight. That's when someone came up to me and said, I'm a man. Even kijken of Fred mee aan het zingen is. Ja, bijna, hè? <laughs> hey, die stemming ken je wel, hè, hey, daar in Amsterdam. Goedemiddag, Fred. Hey. Live bij de Knelprates. Ja.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 Maar goed, je bent veilig aangekomen. Je zit nu midden in het feestgedruis. Heb je nog ja. speciale plannen om vanmiddag ergens nog naartoe te gaan? Nou, we denken dan vanmiddag nog wel eventjes, als het een beetje afgelopen is, een beetje het centrum in gaan, richting de oude, de oude Zee en zo. Ja. Daar schijnt het enorm gezellig gedaan.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 deze past er ook bij. Hier is Ich bin wie du. Ich bin wie du.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 Doet uh, goed zijn best vandaag hier in Zalpoort. En wij ook uh, met de muziek Jor, de Felix en Shine. Lekkere dansbare plaatsen op de zaterdagmiddag bij CFM. Gistermiddag, even, uh, nou, even voor 6 uur, hè, aan het einde van de dag, werd hij bekend, de winnaar van het uh, EK Zandsculpturen. De Brit Baldrick Buckle is gistermiddag de grote winnaar geworden van het EK Zandsculpturen 2016.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 Del mar. Me devuelve a casa no soy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 Real place where I wanna be. You know that I.